your mind that you've gone beyond a Come, on, come on.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 Friends. Forward. Let's hear it and yay ben erbij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 Volgens het Israëlische leger waren het terroristen die een aanval met raketten op Israël voorbereiden. Een vierde Palestijn raakte gewond. De aanval komt op het moment dat de vredesgesprekken in het Midden-Oosten ter discussie staan. De Palestijnen hebben gedreigd de onderhandelingen stop te zetten omdat Israël de bouwstop op de westelijke Jordaanoever niet heeft verlengd. De Israëlische premier Netanyahu heeft gezegd dat hij wil dat het vredesproces doorgaat. Een rechtbank in Iran heeft twee belangrijke hervormingsgezinde partijen verboden. Het gaat om het Islamitisch-Iraanse Participatiefront... en de Islamitische Revolutie Mujahedin-organisatie. Volgens de rechtbank hebben ze geprobeerd het regime omver te werpen... en de soevereiniteit van het land te schenden. Veel leden van de twee partijen zitten vast. Bij de presidentsverkiezingen van vorig jaar steunden ze de oppositiekandidaat Mousavi, die het aflegde tegen zittend president Ahmadinejad... Na de Iraanse verkiezingen waren er wekenlange en massale protesten door de oppositie omdat er sprake zou zijn van verkiezingsfraude. In Amerika is een aantal executies uitgesteld wegens een kort aan een stof die gebruikt wordt voor dodelijke injecties. Volgens de enige Amerikaanse fabrikant ligt de productie tot zeker januari stil. Er zijn niet genoeg grondstoffen voor de stof. Die wordt gebruikt om de ter dood veroordeelden onder narcose te brengen. De staten die de injectie toepassen proberen er nu in het buitenland aan te komen of willen een vervangende stof toevoegen. Het middel is echter moeilijk te verkrijgen en het gebruik van een andere stof kan juridische gevolgen hebben. In Oklahoma wacht een ter dood veroordeelde inmiddels al een maand op zijn executie. Het weer het is vrijwel overal droog. In het zuiden nog kans op lichte regen. minimaal rond 10 graden. Overdag bewolkt en op de meeste plaatsen droog. Het wordt ongeveer 15 graden. Dit was het eindelijk.